Ja hallo luisteraartjes, je luistert weer naar de podcast van Aloha Radio NL. En uh, het is uh, zondag eerste paasdag, het is vandaag 12 april 2020. En hier hebben we Jacco, hallo Jacco. Hallo, hallo, welkom bij het heidense feest van Pasen. Het heidense feest van Pasen, ja. Voor oorsprong is het ook zo hè. Maar weet je, de Joden die waren, die hadden al Pasen, maar dat was de uittocht van Egypte hè, die ze vroeger vierden. En nog steeds eigenlijk. En, uh, maar ja, je had uh, rond uh, deze tijd had je vroeger uh, in de Pagan-periode, de Heidense periode. Uh, vierden ze dan uh, ja, weer dat uh, vruchtbaarheidssymbolen, weet ik veel, van alles had je. En dat Ostara. De, juist Ostara oh, en. Uh, ja, ze noemen het ook Easter in het Engels, het Pasen. Het toen hebben de christenen die, die kwamen toen naar Europa. En toen hebben ze het Pasenfeest van de Joden hebben ze veranderd in de geboorte van. of nee de kruising van Christus. En dat viel ongeveer samen met de pagan periode, met de vruchtbaarheid en zo. Dat alles zich gaat groeien en bloeien. En toen hebben ze dat, uh, die periode dan maar omgezet in Pasen. Vandaar ah, dat Paaskonijn met die eitjes, vruchtbaarheidstoestanden. Uh, en dan hebben de christenen dat omgezet in, uh, ja, lange tanden. <laughs> dat omgezet. Nee, maar wat, maar wat ik dan wel grappig vind. Ik zat, uh, ik zat laatst op Twitter. En uh, toen had iemand een. een was er was een heel leuk berichtje over Pasen? Zeg maar. Maar dat ging ook over uh, islam en Pasen en zo. En toen reageerden uh, reageerde meerdere mensen, reageerden heel boos op dat berichtje. van Ja, en uh, hoe heet dat? Pasen moet je met je poten vanaf blijven, want het is van de christenen. Oh, hallo, hallo, de christenen hebben dat Ja, nou, het, het, het is van oorsprong, wij we het is, kijk, ze waren bang de, de, toen het christendom in Europa kwam, waren ze bang... Dat die heidenen zich niet zouden bekeren. Dus ze hebben bepaalde gebruiken in stand gehouden. Om dat, uh, dat christelijke feest maar door te drukken. Dus uh, toen hebben ze dat maar zo een beetje gelaten. Alleen de goden werden vervangen voor Jezus. En zodoende heb je ook de kerstboom. De kerstboom is eigenlijk nog niet eens zo heel oud, want die is pas ergens in de uh, 19e eeuw geïntroduceerd. Er was de één die al een kerstboom had, en dat was Maarten Luther, of Martin Luther. En, uh, die, uh, die was de eerste die een kerstboom in huis had, en pas later, in, in, in de 19e eeuw, toen is het pas echt geïntroduceerd met de kerst. En vandaar ook de kerstman, hè, die is uitgevonden door de Coca Cola Compagnie. Die is daar feitelijk mee begonnen, want zo oud is de kerstman niet. Dus... Hij heeft de niet mee geboekt. Wat ik zeg je? Maar ja, je moet je microfoon even dichtbij, want ik hoor je bijna niet. Ja, sowieso, ja, zo, zo, ja, zo, zo is hij beter. De Coca-Cola-fabriek heb daar goed aan, aan verdiend, dus uh, ja. hebben, ze slim hebben ze slim gedaan. Ja. Dus. Uh, hey, ik had, uh, ik, ik had uh, wat, uh, wat gelezen gisteren en had ik het doorgestuurd, maar dat kan ik nu nou wel eventjes natuurlijk mededelen. Ja, dat kan ook. Dat was. Uh... Oh, nou, nou is je stem ineens weg. Het <laughs> is gewoon kut, jongen, echt. Ja. Je, je gaat... En, ik, ik, weet niet wat, ik weet niet wat het is, maar het is gewoon... Het komt weer terug. Je kan even een tijdje goed praten en dan hmm. begint. En dan is het echt... Het doet gewoon serieus horen, dat geluid. Uh, uh, uh, uh, uh. En als het via... Heb je het via wifi? Uh, je telefoon via... Ja, het raar is... Ik, ik Skype met collega's. Ik Skype met mijn vader. Alleen, ik heb het alleen bij jou. Oh, wat raar, joh. Vreemd. Dus, uh, ja. Maar komt misschien... Weet je dat ook zou kunnen... Want mijn uh, laptop, kijk, de computer die alles opneemt, zit via een vaste verbinding, via een kabel naar de router. Of de router, de, de, de modem. En mijn laptop waar ik dus mee Skype, die zit via uh, de, wi de Wi-Fi, of hoe je dat ook noemt, wifi WiFi. Ja. En misschien ligt het al aan mij hoor, dat kan ook. Maar zelf, zelf merk ik er niks van. Maar dat zou ook kunnen, want het is vreemd dat je het alleen met mij hebt. Dus uh, het ja. kan ook bij mij liggen. Of, er, of het ligt lig gewoon ergens aan, maar dat maakt helemaal niks uit. Maar hmm. uh, er waren giertjes geboren bij een. Uh, ik weet niet of het nou was het Blijdorp. of was het in Amsterdam. Maar er waren gieren geboren okay. vogels. Het schijnt dus heel uniek te zijn en heel weinig voor te komen. Aha. Dus uh, ja, zo uh, leuk. Ja. Nou, dat was ook, ja. Ik hoorde dat er ook een pandabeer zwanger was of zo. Klopt. Volgens mij zijn die al geboren zelfs. Ah, Oké. Okay. Ja, ik had zoiets, kwam ik tegen op, uh, op internet. Dus je uh, schrijft niet? Ja, want dat gebeurt niet zo vaak hè. Panda's in gevangenschap, dat ze zwanger worden. En die dus, kringen uh, willen niet neuken hè? Ze willen niet uh, copuleren. Nee. <laughs> nee, liever de hele dag met een luie reed in een boom een beetje bamboe te vreed. Ja, dat is een lekker leventje hoor hè. <laughs> Daar zijn, nee. daar zijn ze juist speciaal voor gehaald naar Nederland. Die, ja. uh, die, die panda's nu, uh, voor het fokprogramma. Ah, Oké. Okay. Oh, Dit zijn geloof ik de eerste panda's in de Nederlandse dieren. En uh, uh, uh, uh, mogen ze hier ook blijven? Of gaan die ook mee naar China als ze teruggaan? Want ze zijn uitgeleend, toch? Die, die, die panda's Volgens hier. Mij, als ik het zo begrijp, gaan de oude dieren op een gegeven moment weer terug, maar blijven de jongen dan hier? Oké. Okay. Dat is eigenlijk een cadeautje van de Chinezen. Ja. Dus bij de Chinezen moet je wezen. Nou, dat merken ze in Italië nou ook wel. Ze We hebben meer ja. van de Chinezen dan van Europa. Ja. En van de Russen. Hè? De Russen die hebben militairen gestuurd om uh, de straat schoon te spuiten. Met, uh, ja, en uh, en uh, er was zelfs een burgemeester die haalde de Europese vlag weg. En is het de Russische vlag neer? Ja. <laughs> ja, daar heb ik heel veel van gezien. Ja. Die de Europese vlag even branden. En, ge en ik geef ze 100% gelijk. <laughs> ik ze altijd bang maken voor de Russen. Nou, wees maar bang voor dat tuig wat daar in Brussel en Straatsburg zit Wees ja. daar maar ja, het, uh, ja, Ja, Europa is een bedreiging. Tenminste de, de EU dan. Hè. Ik heb het niet over de, uh, Europa op zich. Ja, maar dus de EU. De Unie in Brussel is een bedreiging voor de Europeanen. Weet je, we, je we hadden gewoon de EEG moeten houden. Gewoon alleen maar handelsbetrekkingen en voor de veiligheid en zo. Maar voor de rest niks. Goede bevriendschap, oké, okay, tuurlijk, onder Europese landen. Maar ze hadden het gewoon bij de EEG moeten houden en geen EU zoals het nu is. Ja, of je mag best een overkoepelend orgaan hebben, tuurlijk. maar dan allemaal kunnen stemmen. Maar het moet ook zo zijn dat, uh, dat elk land, want in Amerika hebben al die staartjes, en dat geldt ook voor de Bondsrepubliek Duitsland, al die staartjes, die hebben eigen regeltjes, eigen wetten, alleen ze hebben één grondwet, één munt, één president. Maar elk staartje heeft zijn eigen dingetjes. En er zijn maar een paar dingen die, die nationaal zijn geregeld. Kijk, wij merken dat niet als we daar op vakantie komen. Maar die mensen die daar wonen, de een woont in Rijn-Westfalen, de ander die woont in uh, de andere kant van Duitsland. En die merken wel dat er verschil is. Alleen ze hebben bepaalde dingen gemeenschappelijk voor heel uh, Duitsland of heel Ami uh, Verenigde Staten. En maar bij de, de EU is het zo, ze willen één, één uh, ding doordrukken voor alle lidstaten, zodat ze zelf niks te vertellen hebben. En dat noem ik niet de democratisch. Ze Zeker nu met die Europese Commissie die niet uh, gekozen is door het volk, maar die benoemd is. Ze willen gewoon eigenlijk landen en identiteit van landen willen ze totaal vernietigen. Ze willen er ja. gewoon een grote massa van maken. Ja, dat is ook zo. Dus, maar dat is genoeg politiek. Dus dat ja, is dat klopt. <laughs> Kijk, de uh, laatste gaan zweten het wel hoor. Dus, ja, uh, dat scheelt. Mensen dus, uh, nee, zijn ja, niet dom. Ja. En toen... Uh, ik las, uh, dat, uh, dat was uh, la nu volgde het nieuws van vanmiddag een beetje, het was toch weer overal behoorlijk druk, maar las ik ook weer dat er was weer een, uh, een fietser doodgereden oh okay. jee ja. Ja, of die dat wie daar schuld aan is, dat weet ik niet mm -hmm. weer een brom, ja oké okay. yeah. maar dan, maar dan uh, komt wel op het. De... Waar ik gisteren, ik zat gisteren een krantenartikel te lezen. Ja. En ik maak zelf film uh, in, de, in de buurt, maar ik ken veel mensen met een, uh, met een elektrische, fiets. Ah, okay. elektrische fiets. Elektrische fiets. Elektrische fiets. Populairder. Ja. Kringen zijn best duur, je ja. bent zo 3000 euro. Ja, is heel duur. Maar die regelgeving is zo vaag. Want ik ken heel veel mensen die, die uh, hier in de buurt wonen. En collega's heel veel die zo'n fiets hebben. Mm -hmm. En die gaan, gaan naar Duitsland. Ten eerste omdat de fiets daar... Een goedkoper als hier, ja, ja. En ten tweede omdat de regels daar anders zijn. Je kunt daar een fiets kopen die 40 kilometer per uur gaat. Mm. Zeg maar. Dus dan, ben je, in feite, dan zit je bijna op een brommen. Ja, ik vraag er wel ja. En ik denk dat dat soort fietsen, die moeten niet gekocht worden door mensen van in de 70. Nee, dat, uh, dat is natuurlijk linken. Je natuurlijk ook met de reactie van want als je wat ouder bent, dan gaat dat natuurlijk op uh, een gegeven moment vertragen. Hè? Uh, iemand van 20 reageert sneller dan iemand van 75, zeg maar. Ja, plus dat het andere verkeer, die ziet een fiets en die houdt een, geen rekening mee. Dat die fiets wel eens 40 km per uur kan gaan. Ja. Ik bedoel, ja. de gemiddelde wielrenner heeft dat moeilijk om, hem, om, om dat te halen, zeg maar. Ja, en dan moet je een geoefende wielrenner voor zijn, weer een constante 40 km per uur kunnen rijden. Ja, dat is helemaal. Uh, uh, uh. uh, en, en, en dan zie je zo'n oude bejaarde op de fiets en denkt die automobilist: ...ach, ik heb nog wat tijd om af te slaan. Of ik heb nog wat tijd om in te halen. En dat blijkt dus niet, niet zo te zijn. Ik denk dat het draait. Ja. Ja, dat is, uh, ja, in Nederland zijn ze wel heel streng hoor, met die regels hier. Uh, want uh, ja, je mag vooral niet uh, wat mankeren en dit en dat. Uh, want ja, uh, het kost gemeenschapsgeld. Het gaat altijd over geld hier in, in dit land. En, uh, wat ik raar yeah. vind is dat, zeker hier op de Velu hoor je heel veel commentaar over van... ...we willen uh, wielrenners en groepen wielrenners willen we van het fietspad af hebben. Want dat is levensgevaarlijk. Ben ik helemaal eens. Nou, da, helemaal dat moet ik eerlijk gezegd gelijk in geven. Want ik kan nog herinneren toen ik nog bij mijn ouders woonde. Dat was in Zuidwest Den Haag. En dan ging ik wel eens naar Scheveningen, naar Duindorp. Daar woonde een vriendje van me. En dan fietsde ik helemaal tot Kaakduin. Vanaf de Loewsalaans, zeg maar. Helemaal rechtdoor naar Kaakduin. De mensen in Den Haag die luisteren, die, die weten wel waar ik bedoel. En dan ging ik via de duinen naar Duindorp fietsen. Dat vond ik wel, wel prettig. Ik denk dat wel binnen doorgaan, maar dit was voor mij gewoon de kortste route. En ik vond het wel lekker zo door die duinen. Nou, zelfs toen al, en dan praat ik zeker over meer dan 40 jaar geleden, dan schrok ik wel eens als zo'n een wielrenner voorbij kwam. Dan hoorden ze in de verte klingelen met de bel Achter. En dan hoor je soms vloeken van. Hey, ik kan niet uitkijken. En ik ja jongens, het is voor, de, voor mensen bijvoorbeeld die gewoon, kijk, uh, die lekker aan toeren zijn. Die gewoon dan rustig fietsen. Die gaan lekker even een, een, een middag in fietsen of zo. Daar is het voor. En wielrenners, die horen thuis langs uh, grote fietspaden, langs, langs hoofdwegen of zo. Hè? Of waar het kan, waar het niet zo druk is. Maar uh, ja, bedoel je, dat is een hobby hoor. Dat gaat niet om. Ik, gun, ik misgun die mensen hun hobby niet. Maar ik vind het levensgevaarlijk. En vooral met die bochten, met al die begroeiing, Je ziet niet altijd fietsers aankomen. En als er iemand met zo'n noodgang aankomt, dan klap je zo frontaal op, op elkaar. Ik heb ze een paar keer eh, gehad hoor. En dat praat ik zeker in eh, de jaren zeventig of zo, weet je. Ik vind, ik vind dat ze wielrenners gewoon de keus moeten geven. Ik zeg gewoon, zeg, jongens, we testen het nog één zomer. Jullie hebben twee opties. Of je gedraagt je een beetje normaal. En je scheelt en belt niet iedereen aan de kant. of je En als dat te moeilijk is voor jullie. Dan gaan jullie volgend jaar gewoon naar de weg. Klaar, punt. Ja, dat kan je Maar dan kom je op wat ik zei van. Eigenlijk horen bijvoorbeeld dan die elektrische. Je hebt zo'n type fiets. Dat heet geloof ik een pedelec of zoiets. Ja, zo'n, uh, je bedoelt, zo'n pedelec. Uh, die dat kan die... 40 km per uur. Die behoort dan ook, ook op de weg. Ja, maar zijn eigenlijk brommers in feite. Hè? Want als je kijkt naar de snelheid, zijn het gewoon brommfietsen. Ja, want je ziet ook die fietsen, zie je ook een, een, een ander plaatje. Maar ze hebben wel zo'n langwerpig, smal plaatje op, achter op het spadbord. Ja. En je, moet een helm. je hebt een helmplicht. Ja, en terecht. Maar het gegeven, dat in, in combinatie met de gewone fietsers op één pad, dat geeft wel ongelukken. En je ziet gewoon echt gewoon... Uh, ja, weet je wat het is? Uh, ik, ik, heb, uh, ik ga vaak op de fiets uh, naar mijn werk. En uh, kijk, een fietser, ja, oké, okay, die gaan dan niet zo heel hard. Hè? Ja, sommige rijden ook al schek hoor, maar goed... Ik schrik vaak van uh, elektrische fietsen, sommigen die klingelen van tevoren, oké, okay, dan hoor je ze aankomen, een brommer hoor je ook. Dus ja, een brommer op een fietspad, ja, dan denk je, ja, die hoor je aankomen, dan kan je even opzij. Maar uh, dan fiets ik zo zeg maar in het midden van het fietspad en dan en zoef, zie ik eentje met zijn elektrische fiets langsrijden uh, zonder te bellen van tevoren. Nou joh, je schrikt je hard in in, joh. Ik voel me nog veiliger in de auto, in de, in de weg, of in de stad, als op de fiets. Ik denk, eh, het is gewoon andersom, joh. En overal staan ze geparkeerd in fietsen. Nou ja, de overheid heeft het zelf veroorzaakt, want ze willen ons van de auto af hebben En gaan we met de fiets, of met het openbaar vervoer, Ze hebben het zelf veroorzaakt. En dan heb je iedereen een fiets en heb je ook weer overlast. Door een paar sukkels die, die gewoon niet, geen rekening met andere mensen houden. Ja, ik, ik, vind, ik vind die... Uh, ik, ik, ik heb wel eens een beetje rondgekeken naar een elektrische fiets. En tuurlijk voor duizend euro heb je er ook één. Alleen, dan moet je, je vraagtekens zetten bij de kwaliteit, zeg maar. Ja. Gemiddeld, wat ik hier zie, zijn toch de fietsen zo rond de 2500, 3000 en, en daarboven zijn echt populair, zeg maar. Wordt ja. ja. Ja, maar uh, kijk, ik vind het, uh, weet waar, ik vind, uh, eigenlijk vind ik elektrische fietsen. als ze zo'n zeg maar, zo 15 km per uur gaan. voor, zat. voor, voor, voor wat, ja, vind ik zat, voor, voor wat oudere mensen, weet je. Uh, daar zijn ze volgens mij eigenlijk gewoon voor bedoeld. Kijk, een gewone fiets gaat 6, 6, als je normaal fiets 6, 7 km per uur of zo. Uh, en als je een beetje je best doet, dan kun je je ook nog wel 15 halen. Maar goed, maar ja, met zo'n fiets, zo'n elektrische fiets, je bent toch twee keer zo snel. Hè, doe je een uur over met trappen, dan doe je dat met een elektrische fiets uh, de helft uh, sneller over. Dat scheelt ook. En ik denk, en als je, je hebt toch geen haast. Je ziet meer als je op de fiets zit dan in de auto. Want je moet toch met je oog op de weg houden. heb je dat op de fiets ook wel. Maar omdat je natuurlijk langzamer gaat, heb je meer tijd om van de natuur om je heen te genieten bijvoorbeeld. Ja, kijk, weet je, uh, ik, ik snap het. Volgens mij, ik weet niet, maar. Het, het doel van een elektrische fiets, ik snap het wel. Stel je voor, je, hebt, je, je, je bent een, uh, een liefhebber van fietsen. Je trekt in het weekend altijd de natuur in. En op een gegeven moment kom je een keer op een leeftijd. dat het fietsen wat moeilijker gaat. Wat moeilijker gaat. Ja. Maar, uh, ja. <laughs> ik, dan snap is... ik dat je. Van, ik ruil mijn gewone toerfietsje, ruil ik in voor een toerfietsje met een ondersteunende motor erin, zeg maar. Zodat ja. op het moment dat ik vermoeid raak, dan... Nou, oh, je valt weer even weg je geluid. Uh, hoe heet dat? Maar dan, dat je op een gegeven moment denkt van, oké, okay, ik, eh, ik, de, ik ben in de 70, maar ik wil wel gewoon lekker naar buiten toe in het weekend, of wanneer dan ook, je hebt tijd... Ik wil lekker een tourretje maken. Dan kun je gewoon lekker fietsen. En als je moe bent kun je op het motortje terug naar huis komen. Ja, dat kan ook. Ja. Daar is het eigenlijk voor. Ja, in principe ik, wel. Want... Ik zie nu 16 zestienjarigen of 18 achttienjarigen... Uh, op die dingen crossen ja. door, uh, door de stad heen. Ja, ja maar uh, weet je wat het is? Ik kan, ik kan me herinneren, de eerste... toen uh, heette het nog snorfietsen. waren gewoon uh, normale fietsen met een... Ja, je kan het eigenlijk, laat het meer op een Solex. Hè. Je had die Solex en die gingen best wel hard hoor. Maar toen kreeg je op een gegeven moment uh, naast de Brommer de Snorfiets. Dat was gewoon een fiets, zoals je dat uh, met die elektrische hebt. Alleen zat er een benzinemotortje op de achterkant of zo bij het wiel. En die gingen ook uh, redelijk hard. Maar meestal waren dat toen ook al uh, oudere mensen. In de jaren tachtig was dat geloof ik, Ik kan me nog herinneren. Ja, er is hier uh, zo'n club die rijdt zondags met z'n allen reizen, toerritjes op de Solex. Ja, lachen hè. <laughs> is het dat je er ook nieuwe versies van kunt kopen? Nou, ik was een keer, waar, waar was dat nou? Toen was ik aan het werken in de stad, voor de gemeente. En uh, ik denk, wat zie ik daar allemaal? Waren, ik dacht bij het Malieveld in de buurt of zo. zie ik een heleboel uh, mensen op een uh, Solex-brommertje. Het moderne Solex, het, het leek wel veel op die uh, oude Solexe. En uh, ik, uh, volgens mij rijden ze ook op benzine hoor. En ze leken heel veel op die, uh, op die oude versie. Maar uh, ja, ze hadden ook echt zo'n motortje voorop, weet je. Ik denk dat het een soort, ja, ik denk dat het een promotie was of zoiets. Maar ik heb ze nergens in de winkels gezien. Maar ik denk dat dat vijf, zes jaar geleden was of zo. Nou, ik weet wel dat je hebt, uh, hier veel van die bedrijfjes die organiseren dingen voor um, teamuitjes, en bedrijfsfeestjes en familiefeestjes en zo. En die vuren bijvoorbeeld uh, trapantjes, buggies, huifkade, weet je wel. Dat soort shit allemaal. En die hebben een assortiment, hebben ze nou ook zo'n nieuw type Rolex? Je hebt dan in plaats van. Uh, In plaats van... Ja. Een... een Zo'n benzinemodeltje hebben ze een Ja, Oké. Okay. Maar die ja. zijn gewoon nieuw, maar die zie je gewoon online waarschijnlijk ergens kopen. Ja. Wat ik wel heel raar vind. Ja. Wat ik wel echt heel raar vind. Zijn racefietsen en mountainbikes met een elektromotor. Waarom? Ja, dat, dat, dat heb ik dan ook weinig gezien. Want daar ben ik allemaal met zijn racefiets. Ja, dat is een de sport, juist ja. wel met spierkracht. Uh, zo hard mogelijk te, te kunnen reizen. En uh, ja. Dat, uh, dat ben ik met ze eens. Ze zijn wel gaaf hoor. Want ik ken een bedrijf hier in de buurt. Ik zal de naam niet noemen. Maar die verkoopt. Uh, dan heb je voor 1000 euro. heb je al een mountainbike. Met een beste motor. En uh, dan heb je zo wel echt zo'n. Voor op je stuur. Heb je, doet het begint meer een beetje op een motor te lijken. Dan heb je zo'n heel mooi cockpitje. Oké. Okay. Ja, en dan zitten er dan ook nog twee ligtjes in verwerking aan de voorkant, zodat je s'avonds in het donker kunt rijden. Ja, dat is wel mooi, ja. Het is wel gaaf om te hebben, dat wel. Maar eh. ja, dat is het nut, je gaat mountainbike ja. om te worden. Ja, dat lijkt me ook. Kijk, je, je moet ook wel trappen, maar je hoeft niet zo, zo hard te trappen als je elektrisch rijdt. Nee. Eh, als je zo mountainbike koopt, als je zegt van, nou ik moet naar mijn werk, en dat is ongeveer, dat is zeg maar ongeveer, uh, 15 kilometer of 20 kilometer. En dan vind ik net iets te ver om gewoon te fietsen. Heen en terug, ja. iedere dag. Dus dan koop ik een fietsje met een... Eh, of een mountainbike. Met een mountainbike. Ja, met zo'n zo motor. En dan ga ik eh, gewoon heen. Ga ik gewoon lekker op tijd rustig met het fietsje naar het werk. En op de terugweg als ik geen zin meer heb, zet ik de motor af. Ja. Ja, ja, dat, dat kan. Dat is mogelijk. Dat Als het voordeel met, uh, kijk als je een brommer hebt en, uh, en die motor doet het niet. Ja, dan, uh, dan moet je lopen. Ik had vroeger een, uh, een poeg met zo'n hoog stuur. Ik ken dat wel, hè? die kikkertjes noemen ze dat geloof ik. Die waren vooral in Den Haag, heel populair. En als je dan uh, je motor uh, je benzine op was of zo, dan kon je fietsen. Alleen, dat is één nadeel, je moest je wel uh, de Donalulu trappen, want... Uh, je kwam heel langzaam vooruit, maar je, je kon wel uh, fietsen daarmee. <laughs> dat, dat weet ik nog wel. Dan moest je hem in een bepaalde stand zetten. Hoe precies, weet ik niet meer. Dan kon je er zelfs mee fietsen. Ik heb het een keer uitgeprobeerd. Nou, ik trapte mijn eigen wezenloos. <laughs> dus, uh... Maar, maar ja. Uh, ja, mooi dat het te koop is. Maar als ze dan zo weer verkeerd gebruik van te maken worden, dan... dan, dan, ja, dan... Heeft het een gesprek. Daar Gaan mensen zeggen niet... ja. nou, ik kan me herinneren, was in de jaren tachtig. Ik, uh, ik, denk wat zie ik daar? Nou, was op de Groot Hertog, Groot in Den Haag. En uh, ik denk wat zie ik daar? Nou, was er zijn oude Je ken wel die ouderwetse invalide karren wel dat je uh, met je hand uh, moet uh, trappen. Hè? Dan heb je een stuur en dan zit er zo'n, in plaats van trappers, heb je dan handgrepen en dan moet je zo ronddraaien. En, maar deze was dan met een motor erin, want die had je natuurlijk ook vroeger. En de wagens die hadden zijn ding opgevoerd, echt zo'n ouderwetse met, uh, ja, die, die uit de jaren 50 uh, zo, weet je, al die dingen. En die gingen hard zeg, zo. <laughs> Dat was wel, uh, wel, wel lachen, ja. Een hoop herrie. en ik zo so dan. <laughs> maar uh, ja. ja, scootmobiel kan je ook op, opvoeren, hè, Scootmobielen. Ja, ik vind, het, ik vind het zo raar dat aan de ene kant hebben ze die regels toen voor snorscooters. hebben ze aangepast hè. Snoor moet, moeten, ondanks dat ze 25 gaan, moeten ze ook naar de weg en moeten ze ook het plaatje helmen. Ja. En, en, en die hele markt is dus ingestort. Iedereen die zo'n ding had, die had in één keer een onverkoopbaar ding. Ja. En de winkels die die dingen op voorraad hadden staan, konden ze bij het groot vuil zetten, want niemand wou het meer. Hmm. Ja, dat is ineens geen moeder meer. Hè. Dan uh, er komt er weer wat nieuws uit. Kijk maar naar met die 27MC bakjes bijvoorbeeld, vroeger. Die waren, uh, ja, in het begin uh, was het illegaal. En op een gegeven kwam uh, in 1980 uh, kregen de uh, Mark. Dat uh, had je uh, een half watt en 22 kanaal op je bakkie. En FM gemodelleerd. Nou, in het begin kwam je nog net de straat uit of zo, maar hooguit een kilometer ver kwam je. Nou jongens, dat was wel een feest hoor jongens. Nou. Dan moest je een vergunning kopen voor 35 gulden per jaar, als in het begin dan, een Mark, markvergunning. Ik weet niet meer waar het precies voor staat, maar goed. Uh, toen gegeven moment werd het, uh, heeft Nelly Smit Kroes uh, vergunningen afgeschaft. Dan mocht je een bakje hebben, mits die goedgekeurd was door de PTT. Nou, toen werd het 4 watt en 40 kanalen. Nou, tot op heden is dat nog zo alleen nou is de AM erbij en de SSB nou wat is uh, de single side band wat is het voordeel van de SSB dat je twee keer zo ver komt dan uh, op FM modulatie ja dat is natuurlijk wel leuk maar ja toen uh, een kwam de computer en uh, in, in de loop van uh, eind jaren 90 begin jaar uh, 2000 uh, dan hoor je steeds minder mensen op de 27 MC band, oftewel de 11 meter band. Ja, wie je nog wel hoort vaak, dat zijn dan de mensen met een zendlicentie, die zitten dan ook op andere frequenties. Die hoor je dan wel regelmatig, maar het bakje wat je vroeger had, hoor je niet veel mensen meer op. En dat is uh, ja, door de computer en het internet is dat allemaal een beetje om zeep geholpen. Maar ja, het is juist de sport om te kijken hoe ver kan je uitzenden. Uh, ik heb spijkenissen gehad, Hoogvliet eh, bij Rotterdam. Maar het gekke is, uh, richting Leiden en Amsterdam, daar waren heel veel mensen die er last van hadden, die konden daar geen contact mee krijgen. En vermoedelijk komt het door het, uh, verkeer, het radioverkeer van Schiphol. Vermoedt men? Ja, dat zal wel. Actief, dat, dat zal. Schiphol zal. over overige dingen. wel actief storen, denk ik. Net ja. zoals goed dat je. Bijvoorbeeld, ik kwam de, van, van de week. Uh, ik doe. eh.bo voor mijn werk. Ja. En ik. ik. Moest met. ja. Toen kwam die brom. En toen kwam. Ik kwam ik naar het ziekenhuis en, uh, we zaten dan dus, ja, en nu is het heel moeilijk om in het ziekenhuis in te komen. Een hoop veiligheidsmaatregelen. Ja, we hebben last van de bromluisteraars. Ja, we zitten via uh, de Skype zitten we deze podcast op te nemen. Het is live opgenomen, dus het is niet, geen knip- en plakwerk. Het is allemaal live opgenomen, doen we altijd. Maar uh, af en toe heeft uh, Jacco last van een, uh, een brom in zijn uh, oortje. Dus je kan ja, hem... Maar... Ja, oké, okay, hij is er weer. Ga je gang. Ja. Uh... Uh, dus we kom je in het ziekenhuis. Maar ik denk dat in het ziekenhuis uh, GSM's actief geblokkeerd worden. Want in het ziekenhuis kon ik niet bellen even naar de familie van die persoon. Van, nou, dit en dit is er gebeurd, zo, zo is er aan de hand. Ik had gewoon nul verbinding. Moest echt gewoon naar buiten gaan. Uh, wil ik verbinding krijgen. Ik heb het idee... Ja, um, ja, ik hoor ook niks meer, maar... Oké, okay, ja, dat komt wel goed. Kun je... Ja, ja? Dus ik heb het idee van, misschien hebben ze op Schiphol ook wel zoiets... dat ze daar uh, alleen hun eigen radioverkeer hebben, hebben... en dat uh, al het overige verkeer... bakkies, zenders, telefoons... Dat, dat, dat ze dat kunnen jammen of blokkeren. Hmm. Ja, ja, dat zou kunnen, ja. want uh, ik heb een keer gehad, dat was uh, 2000, toen ook een bakje gekocht. Ik heb dat ding nog leggen. ik heb er trouwens twee. En een portefeuille heb ik voor de c mc <coughs> En uh, dus ik ging een keer uitproberen. In Den Haag waren er een paar mensen online, eentje uit Voorburg, één uh, uit Den Haag. En toen reken we richting Wassenaar en ik kreeg steeds meer mensen te horen op de c mc band dus ja, ik denk dat als je een beetje landelijk gebied komt, platteland, hoor je toch meer mensen op uh, de c mc En ik heb ook gelezen dat het weer een beetje terugkomt. Nou ja, ik merk er niet veel van. Ik hoor wel eens op kanaal 34 uh, hier in Den Haag wel eens iemand op de c mc band Maar ja, ze zeggen dat het terugkomt. Worden er worden wel nog steeds nieuwe bakjes gemaakt en steeds moderner. Ik kan zelfs hens frieken praten. Via bluetooth en zo en alles, dat je dan niet uh, dat ding in je handen hoeft te houden. Want het is namelijk zo, als je een telefoon hebt met een draad eraan, aan de microfoon, of met een bakkie, dan zit je ook met zo'n mic, met zo'n snoer eraan. Dan mag je wel uh, bellen of tenminste praten. En, uh, maar mijn mobiele telefoon mag niet. Maar wat wil nou het geval? In Duitsland mag je niet meer met een bakkie zenden terwijl je aan het rijden bent. Dan moet je hem op een parkeerplaats zetten om uit te kunnen zenden. Nou, in Nederland is dat nog niet zo ver, maar daar zijn de mensen bang dat, dat hier ook zo'n wetgeving gaat komen. Ja. Dus ja, ik houd het allemaal een beetje waar. Ik heb het allemaal op de site gezet als jullie meer willen lezen over radioamateurisme. Dus uh, Centrum C uh, en andere frequenties. Dan kun je ook op de site van Aloha Radio kijken. Dus www.aloharadio.org En dan uh, zie je luister en zend amateurisme. Die pagina, als je die aanklikt, zie je heel veel zaken staan over uh, radio en zend, uh, zend amateurisme. Dus... Uh, Heel leuk, want ik, ik had ze toen uh, op de Facebook gezet en toen had ik ineens iets van 300 mensen, of views moet ik dan zeggen, die uh, mijn pagina hebben bekeken. Want je hebt van, ook van die groepen op Facebook uh, voor, voor uh, radioamateurs, en die hebben um, nou uh, aardig veel um, die pagina bekeken. En die pagina die staat uh, meteen op de tweede plaats van meest bekeken pagina's. Want mijn hoofdpagina is dan het meest bekeken en, en radio uh, zend amaturisme. zat op twee bij mij en ik zo ik kreeg geen IP-nummer zien, dat kan wel met aloharadio.nl dat is eigenlijk meer een soort uh, pagina die doorlinkt naar org en, uh, maar uh, op org zelf kan ik geen IP-adressen lezen ik kan wel zien ongeveer welke stad je zit. En dat klopt ook niet helemaal, want uh, ik zit in Den Haag en als ik uh, mijn IP-adres terugkijk op die andere site, op NL, dan staat al mijn IP-adres, maar dan staat de Enschede, KPN Enschede. Ik denk, huh? Ik denk dat uh, de hoofdcentrale voor de KPN hierin. Uh, voor, de, uh, voor internet. Uh, via Enschede gaat, vreemd, maar met Ziggo zat er wel gewoon daarnaar. en mijn telefoon, die gaat via uh, een server in Amsterdam, dat als ik via mijn telefoon op mijn site kijk, staat er Amsterdam bij. Huh? En ik denk, oh, nou ja, <laughs> hoe dat allemaal zit weet ik niet, maar... <laughs> Want uh, als jij, uh, jij hebt vast ook wel op mijn website gekeken, staat daar uh, geen door, maar Zwolle. Zwolle? Mm. Ja, apart. <laughs> ik, bedoel, ik zit op dit moment in Zweden. Mm. Oké, okay, ja. En ik kan, ik kan kiezen in mijn VPN-instelling, kan ik op dit moment, wat het verschilt nog wat is, dus ik zal mm. eens even kijken... Ik kan kiezen tussen een VPN in Canada, Tsjechische Republiek, Denemarken. Van en, en, en waar zit dat in? Uh, zit dat in Firefox of zo? Nee, dat zit. Dat is gewoon een, een gekochte aparte VPN-app. Oh, hey, die wil ik wel eens hebben. Vind ik wel handig. Ik, uh, die kun je gebruiken op je. Um, ja, nou, op je gebruiken. Die kun je gebruiken op alles. Je hebt ook een gratis variant. Uh, ja. Er zijn er heel veel, ik zal het ik zal algemeen noemen, dan, uh, dan is het geen reclame. Uh, bijna alle virusmakers, dus Kaspersky's, Nottons, uh, uh, ja, noem eens McAfee, allemaal die gasten, huh? allemaal een, uh, wel VPN-programma's. Net zoals dat ze antivirus- en internet security-programma's maken, maken ze dus ook bij. Alle... Oké. Okay. VPN-programma. En uh, daar hebben ze vaak ook een gratis versie van, zodat je het eerst kan proberen. Uh, bijvoorbeeld uh, de gratis uh, VPN. Ja, want uh, ja, dat stond bij mij ook. Ik heb dan Norton. Dan kon je ook een uh, VPN, maar die moest je dan kopen inderdaad. Klopt. Uh, ik maak gebruik van de gratis versie van Proton. Proton. Ja. De, de, die heeft een gratis versie. Hmm. En, uh... en die kan je ook op je gewone computer gebruiken of is dat alleen maar voor je mobiel? Overal. Oh, oké. Okay. Op je tablet, op je computer, op je telefoon, overal. Dus onthouden luisteraars, Proton, hè. Proton voor je VPN, gratis. Scheelt je een hoop centen. Scheelt je hoop centen. Natuurlijk zijn de gratis varianten wel langzamer dan de betaalde. Ja, dus maar op... ja, dat dus maakt niet zoveel uit. Uh, maar, uh, zeg maar, met de betaalde versie kun je dan één één Proton-account. Met gratis versie heb je één Proton-account... en dat kun je op één ding gebruiken. Ga je betalen... proton oké Ja, oké. Okay. Ja, ja. Dus voor de betaalde versie... heb je meer mogelijkheden ja, maar Dat spreekt voor zich. Maar hoe bedoel je met uh, langzaam? Is je internetverbinding dan langzamer? Of, uh... Ja, want wat hij wat, wat eigenlijk doet... want wat hij doet... een VPN sowieso... voor degene die het niet kennen... Hmm. normaal gesproken... Gaat je internetverkeer van je apparaat thuis. Telefoon, je tablet, je laptop, je pc. Gaat naar de router. Via de wifi verbinding. Naar je provider. Dat zijn KPN. Dus oké. Vooral noem ze allemaal maar op. Tele 2. Dan gaat hij daar. Dan naar waar je heen wilt. Bijvoorbeeld YouTube.com. Of Twitter.com. Of noem maar op. ik had toen zo'n browser. Ja? VPN dat het dus anders. Het VPN gaat het dus van je device, je laptop, je dingen, gaat het nog wel naar je router, maar daarna eerst rechtstreeks naar een VPN server, ergens in de wereld. Je ja. uh, kunt kiezen vaak uit 15, 20 landen. Oké. Okay. in de wereld en dan pas naar de site. Hmm. Ja, want er komt toen de tijd ook nog op Firefox, maar ik kan het niet meer terugvinden. Nee. Toen kon je het, het ook doen. Want... Uh, ik, ik weet niet meer welke het was, maar ik had toen van jou zo'n browser gekregen, ik hoor je het ook meedoen. Ik weet niet meer hoe die heette, maar die werkte uh, ook perfect. Uh, ja, de, ik weet welke je... <coughs> uh, ja, daar ben, ik, daar ben ik de naam ook van kwijt. Maar er was, er was inderdaad zo'n... Uh, ik weet wel, met er is nog wel een andere browser die het ingebouwd heeft... Het is niet een VPN, maar dat is via proxies. Maar het idee is een beetje gelijkwaardig en dat is Opera. Opera, ja, wel eens van gehoord, ja. Is het nog wat, dat Opera-browser? Eh, het schijnt heel populair te zijn. Oké, okay, dan ga ik toch eens even neuzen, want dat vind ik wel interessant. Ja. <laughs> ik heb daar dan drie. Ik heb die, uh, die uh, Windows, uh, dan die, uh, hoe heet die? Uh, die de explorer van, uh, van Microsoft, nou die vind ik sowieso niks. Ik vind hem echt slecht. En dan heb ik, uh, want mijn website werkt er ook heel slecht op, vind ik. En het ergste, onveilig. Ook dat. En dan uh, nou heb ik uh, gebruik ik Firefox en Google, Google Chrome. Die gebruik ik alle twee. Dus uh, ja. Ik vind De twee dat... hele, hele goede alternatieven die steeds populairder worden, zijn zowel opera als wel brief. Brief, oké. Okay. Heel erg populair, vooral bij fanatieke computergebruikers, omdat het is gebouwd op Chrome, ja? maar anoniem. Oké, okay. ja dat is wel handig. Dat je echt alles bijhoudt wat je maar doet. Dus Chrome is echt een ramp voor je privacy. Ja. Uh, maar Brave is, is gebouwd op de motor van Gran, maar uh, deelt niks. Deelt niks met je provider, ah, okay. deelt niks met uh, en je kan en, en hij zit gewoon goed dichtgetimmerd, zeg maar. Oké. Okay. Ja, dat is wel, uh, wel mooi uh, natuurlijk. Als ik zelf aan mensen een browser zou moeten uh, adviseren, dan... Uh, en, uh, nou ja, laat ik zo zeggen, als ik mensen een browser zou moeten adviseren en het gaat gewoon een beetje om basis service, dan zou ik voor... Ja, dat zou je voor kiezen, voor? Voor Brave of Opera gaan. Brave of Opera, oké. Als je echt extreem paranoïde bent of je hebt redenen toe dat, dat, dat je denkt van ik wil mijn data niet delen of mensen zoeken mij, dan toch. Uh -huh. Oké, okay. Thor? Zeg je dat nou? Ja. Tor, oké. Okay. Ik heb Thor op mijn telefoon zitten en, ah. op mijn computer, en op mijn computer straks en ik browse alleen maar via Tor. Tor, dat ga ik eens even kijken want uh, dat vind ik wel heel belangrijk want uh, ja, ik heb niks te verbergen. Maar ze hoeven niet uh, alles van me te weten wat betreft uh, wat ik koop en welke websites ik bezoek. En niks zal ik te verbergen heb, maar dat gaat ze van mij, gewoon niks aan gewoon. Zeg maar niks aan, daarom. Ja, heel simpel. <laughs> dus, ik ga hangen. Jo. En uh, goed weekend allemaal. Ja, en, ja, ja jij ook en, uh, en je vrouwtje ook. En je Maakt ouders. Jo, bedankt voor, uh, voor de deelname, zou ik ze zo zeggen. Ja, Oké. Okay. Jo. Hey, bedankt. Hoi, hoi hoi. Nou, hoi, hoi. Nou, luisteraartjes uh, dat was uh, onze vriend uh, Jacco. En uh, ja, we zitten er nu naar... al. Oh, kijken. En... Nou, kijken. We zijn begonnen om acht minuten over. We zijn zo'n drie kwartier bezig. Ik ga nog wat uh, muziekjes draaien en dan. Ga ik er een eind aan braaien, beste mensen. Bedankt voor het luisteren. Dit was de podcast van Aloha Radio van zondag, twee, eerste paasdag, eerste paasdag. Het is vandaag 12 april 2020. Het is live opgenomen. Het is geen live-uitzending, maar gewoon een podcast zoals je weet. Het is wel live opgenomen zonder knip- en plakwerk. Alleen het enige wat eraan geplakt is, dat is het begin, beginnen. De, de tune, of de tune, hoe je het ook noemen wil, uh, jingle. En uh, na uh, mijn, uh, uh, of ons, programma van Jacco en ik, uh, ondergetekende DJ Aap gaan we een paar liedjes draaien nog, drie, vier liedjes. En dan gaan we afsluiten, luisteraartjes, uh, geniet nog uh, van de vrije muziek uh, die je zo te horen krijgt. En... Uh, ik zou zeggen, beste mensen, over toetie. En uh, nou ja, fijne paasdagen nog. En mocht je weggaan, hou rekening mee. Hè? Anderhalve meter, anderhalve meter afstand. En uh, als, als het te massaal en te druk wordt, mijt het. Ga er niet tussen lopen of wat dan ook. Let goed op jezelf. Uh. Oh, Oké, okay, luidjes. Uh. <laughs> We gaan uh, een paar, uh, paar interessante liedjes draaien. En uh, nou ja, goed. Kijk maar wat je daarmee doet. Je kunt het uh, eventueel ook downloaden. En dat kan. Dan, uh, dan moet je gewoon op de speler klikken. De speler van uh, Allo Radio. Daar zie je zo'n uh, gebouwtje. Zo ja, wat, wat is het voor een ding? Dat is op de speler. En dan, als je erop klikt... Dan zie je een, een, een website met hetzelfde spelertje erin. En dan kan je het zelfs downloaden. hey dat kan je het zelfs downloaden. Ik kan het ook eventueel onder de speler plakken. Dat je dit programma kunt downloaden. En uh, ja, dit programma wordt uh, een week bewaard. En dan gaat hij naar het archiefpagina van aloeradio.org. Dan kan je het uh, eindeloos luisteren, dat kan ook. En uh, die plak ik allemaal op die site. Dus de uitzending van vorige week... die gaat naar uh, de website... of de pagina... Uh, van het uh, podcastarchief. En dit programma komt over een week... als we weer een nieuwe podcast hebben. Ook weer daar. Die gaan we vanaf uh, de eerste uitzending van dit jaar. Vorig jaar... Uh, die bewaren we niet van de jaren daarvoor. Uh, ik heb ze nog wel, maar graag ga ik niet publiceren. Alles uh, wat we publiceren is vanaf 5 april. En uh, die doen we dan op het archiefpagina van Aloha Radio. Zo, so, oké. Okay, ja Af en toe hoor je mijn stem ook een beetje spetteren. Maar goed, ik moet een nieuwe mengtafel kopen, mensen. Want deze die, uh, ja, die is een beetje... Uh, 8 jaar oud, hij moet echt een nieuwe kopen. Maar nou, dat komt allemaal goed hoor. Dus geen nood, uh, beste mensen. Ik zie alleen... Ja, hij doet het wel zo. te zien. Ik probeer een muziekje te draaien. Als ik deze kijk... Uh, ja, ik zie... Uh, allemaal... Dat zit te zoeken, jongens. Deze PC, maar ik zie niet. niet uh... Oh, wacht eens even. <haha> ik, ben, ik ben helemaal vergeten. Ik, ik moet de externe scha uh, schijf, die uh, harddisk. Heb ik op de verkeerde computer aangesloten. Oh, wat dom, dom, dom. Kijk, en nu moet hij het wel doen. Ja, mensen. Ja, kijk. Nou, hij maakt al contact. Je hoort het, hè? Je hoort het aan het geluid. Er is niks, geen knip- en plakwerk. Allemaal echt live opgenomen. Alleen aan het begin van dit programma. Dat is er al aangeplakt. Dat is het tune van Aloha Radio. En uh, gaan jullie zo lekker luisteren. En ik zal zeggen... Uh, fijne paasdagen. En nog een hele fijne week. Let goed op jezelf en op anderen. Want jullie weten het hè, met die corona gedoe allemaal. Het is niet leuk, maar ik hoop dat het... Uh, allemaal wel goed komt en dat heb ik alle vertrouwen in. En uh, ik zou zeggen, uh, beste mensen, ja, ik zie nog steeds niks hoor. Ik zie nog steeds niks. Hij staat wel aan. Nou, oh, dan moet ik weer opnieuw even op uh, dingen klikken. Wat een toestand allemaal. Jeetje mina. Even kijken, wat is dit nou allemaal? Eh... Uh, Oh, kijk, ik zie hem al. Ja, ik zie daar de harde schijf al. Ja, ja, ik heb hem, ik heb hem, ik heb hem, ik heb hem, ik heb hem. Ik heb hem. Ja, la la la la la la la la la la la la la la okay. oh, la la la la la Muziek is draaien. Nou jongens, de natuur in, de natuur in. Oké okay, mensen, veel plezier met de muziek. En ik zou zeggen, beste mensen, ik zou zeggen, tot volgende week zondag 19 april. Volgende week zondag 19 april oké. Okay. De groetjes. Ciao. En tot ziens. Bij ons hoor je de beste muziek. De beste muziek zonder reclame en zonder flauwekul. Dit is Aloha Radio. Oh, Als god nog na dat en rozen toch Gure Mohishjanhuza, mij, mij, mij, mij, du tat bekarich gunatur dal norto the Når jeg indtegner hårnet, er magen gønnet varlæs. Kamada bu amniyatı skurmışa etmali ana kivik ayno hakda briadan Ma rainiub misereksing leko yadok beke, je Je luistert naar Aloha Radio. Kijk op www.aloharadio.org